12 uur, het NOS-journaal, door Altmegens. Goedemiddag, Duitse president Wolf treedt af. Publicist Anil Ramdas overleden. Een omstreden Britse sharia-kenner aangekomen in Nederland voor een debat. Op veel plaatsen is het bewolkt en vooral in het zuidoosten van het land valt soms wat motregen. In het noorden en noordwesten komt de zon af en toe tevoorschijn. Zo'n 8 graden is het. Morgen wordt het nog iets warmer en ook dan geregeld regen bij een stevige zuidwestenwind. Vanaf zondag is het een paar dagen wat kouder met nachtvorst en winterse buien. De Duitse president Christian Wolff is afgetreden. Een klein uur geleden maakte hij dat zelf bekend. De ontwikkeling der vergangenen dagen en wochen had gezeigt dat dit vertrouwen en daarmee mijn werkingsmogelijkheden nachhaltig beïnvloed zijn. Aus ja, diesem Grund wird es mir nicht mehr möglich, das Amt des Bundespräsidenten nach innen en nach außen so wahrzunehmen, wie es notwendig is. Ik treed deshalb heute vom Amt des Bundespräsidenten zurück, om den Weg zügig für die Nachfolge frei te maken. Volgens Wolf hebben de ontwikkelingen van de afgelopen dagen en weken het vertrouwen in hem op een zodanige manier geschaad dat hij het presidentschap in binnen- en buitenland niet meer naar behoren kan uitvoeren. En daarom treedt hij af. En op die manier maakt hij de weg vrij voor een opvolger. Tim de Wit in Berlijn. Tim, Tim, als Wolf het heeft over ontwikkelingen van de afgelopen dagen en weken... dan, dan gaat het over verhalen over vriendjespolitiek en zo?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 De sharia-geleerde neemt vanavond deel aan een debat in de Bali in Amsterdam. Dan gaat hij met onder andere GroenLinks-kamerlid Tovek Dibi in gesprek. Aanvankelijk zou hij spreken op een symposium van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Maar volgens de universiteit is er zoveel ophef over de denkbeelden van Al-Haddad... dat een academisch debat niet meer mogelijk is. Daarom werd die bijeenkomst afgeblazen. Over zijn komst is veel te doen geweest de afgelopen dagen. Well, this, to be honest with you, is een shock voor mij. Om je de waarheid te zeggen, ik zit hier echt niet op te wachten. Al die drukte. Ik ben maar een eenvoudige jongen en ik kom hier met een eenvoudige boodschap. Uh, I'm just a simple person and uh, I'm just uh, delivering a very simple message. That's all. Hij vindt het jammer dat de bijeenkomst in de VU is afgelast. I'm really why it was maar gelukkig is er een alternatief gevonden in de Bali. Hij zal het debat niet uit de weg gaan, zegt hij. Integendeel. In fact, I encourage this. Ik wil dat mensen discussiëren. Ik wil dat mensen eerlijk zijn. Ik roep iedereen ook mensen die het niet met me eens zijn. Iedereen, ook mensen die het niet met me eens zijn. De zouden eens moeten beginnen met het lezen van de Koran. Te lezen van de heilige Koran. Haddad is omstreden vanwege uitspraken over joden, vrouwbesnijdenis en de invoering van de Sharia in de Westerse samenleving. Er waren een paar aanklachten tegen mij en ik denk dat ik die heb verduidelijkt. Misverstanden, zegt hij, die hij heeft opgehelderd. Bijvoorbeeld de uitspraak dat joden het leger van de duivel zouden zijn. Can be part of the devil army. Iedereen die zich niet houdt aan de islam, zelfs een moslim... is onderdeel van het leger van de duivel. Rechtsextremisten en zionisten die hebben er een handje van... om een karikatuur te maken van de islam. Een extreem right wing groups or maybe some Zionists they will portray them in a very negative way and that's why the, some Western people uh, might see Islam as a threat Geert Wilders daar heeft hij wel eens van gehoord maar zegt hij voor problemen als de financiële crisis tienerzwangerschappen criminaliteit en ga zo maar door heeft hij geen andere oplossing dan dat alle immigranten het land uit moeten all what he is focusing on let us just kick Those out. Laat ik u alvast waarschuwen. I want anyone. Iedereen die mij afschildert als een extremist, een radicaal of een antisemit, die zou ik wel eens voor de rechter kunnen dagen. To call me radical, extremist, known for his anti-Semitic views, I'm considering taking a legal action against any media outlet that calls me such name. Haïtam al-Haddad, een verslaggever, Roel Pauw sprak met hem. Minister Leers zei vanochtend dat de autoriteiten goed zullen opletten of Al dat vandaag over de schreef gaat. Als hij dingen doet waar uh, bij wijze van spreken uh, artikel 1 grondwet uh, of uh, uh, gediscrimineerd wordt, of wat dan ook... dan nou kun je hem uh, daarop aanpakken. Dan zal er uh, gewoon via de normale procedures, uh, dan wordt uh, er gewoon een aanklacht ingediend... en dan wordt hij gewoon aangepakt en dan heb je het strafrechtelijk niet. Leers en zijn collega Opstelten zeiden dat ze de komst van de man naar Nederland echt niet konden voorkomen. Volgens Opstelten was het een moeilijke beslissing omdat het verwerpelijke uitspraken zijn... Maar er is geen direct gevaar voor de openbare orde... en daarom kan de man niet worden tegengehouden, zei stelte. Dit is het NOS Journaal, met Dorald Megens. Ja, een uur geleden bereikte ons het nieuws dat schrijver, journalist en programmamaker Anil Ramdas... gisteren is overleden op 54-jarige leeftijd. In Suriname geboren Ramdas werkte voor de Groen Amsterdammer en NRC Handelsblad. Voor die krant was hij onder meer correspondent in India. En ook was hij directeur van debatcentrum De Bali... Aniel Randas maakte voor de VPRO sinds de jaren 90 verschillende programma's. Met journalist Stefan Sanders maakte hij bijvoorbeeld het mediaprogramma Het Blauwe Licht. En Stefan Sanders hebben we nu aan de telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag. Allereerst gecondoleerd. Ja, dank u wel. Ja. U werkte nauw samen met, uh, met Aniel Randas voor dat tv-programma. Um, na die tijd altijd contact gehad met hem? Ja, dat contact uh, was, werd wel steeds minder. Maar in die periode, dus in de 97 tot 2000 toen dat blauwe licht maakte, was dat buitengemeen uh, intensief. Een ja, mediaprogramma was dat uh, op, op VPRO-TV, hè? Ja. ja. Hoe, hoe herinnert u zich uh, uh, Randas? Als Als uh, iemand die ongelooflijk uh, erudiet was, slim was en ambitieus was. Dus de, de, de ambitie en zijn intelligentie kwam zo ongeveer uit zijn oren. Ja. Uh, hij had ook een razende ambitie.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 Nou, niet alleen voor de Instaantse, ik denk voor, voor, überhaupt voor de Nederlandse gemeenschap. Omdat die Nederlanders, geboren en getogen Nederlanders, blanke Nederlanders... heeft laten zien hoe die andere Nederlanders... Hè, Surinamers waren natuurlijk heel lang Nederlanders... Ja. zich hebben gevoeld en ten opzichte van uh, het, het moederland Nederland. Dus ik denk dat hij zowel Surinamers heel veel over Nederland heeft geleerd... als Nederlanders heel veel over Suriname. Ja. En dit alles op een... Uh, op een niet uh, pittoreske manier, maar op een, op een intellectuele manier. Hij heeft gewoon laten zien uh, wat het betekent als je in een land opgroeit. wat toch uh, ja, een heel eind uh, ver weg ligt in de wereld. en behoorlijk geïsoleerd daar ligt in Latijns-Amerika. terwijl iedereen er Nederlands spreekt en dus zich richt op Nederland. 54-jarig is die geworden Anil Randas. Uh, Stefan Sanders, dank dat u even wilde stilstaan bij het overlijden. Ja. Het ijsstadion Thialf blijft op de huidige locatie. Binnen Provinciale Staten van Friesland is er geen meerderheid... voor een nieuw Tialf naast het Abel-Lenstra-stadion in Heerenveen. De Partij van de Arbeid, met elf zetels in de Staten... besloot gisteravond voor de goedkopere variant te gaan. fractievoorzitter van de Staten, fractie van de Partij van de Arbeid... Jornd Ozinga, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zowel de gedeputeerde Staten als de gemeente Heerenveen... is voor een nieuw Tialf naast het Abel-Lenstra-stadion. Maar u niet, hè? Nee, nee Waarom niet? dat klopt. Nou, de uitgangspunten zijn denk ik voor iedereen hetzelfde. We gaan voor de A-status. Dat betekent dat we met een eis al behoren tot de internationale top. En dat we op het gebied van duurzaamheid ook grote stappen willen maken. Alleen, we hebben ook afgewogen het maatschappelijk draagvlak en ook de maatschappelijke kost. We kunnen voor de nieuwbouw op de huidige locatie precies hetzelfde werk stellen als voor nieuwbouw op die nieuwe locatie. En dan hebben we de afweging gemaakt dat, dat we toch kiezen voor de nieuwbouw op de huidige locatie. Ja, want dat is, dat is uiteindelijk goedkoper? Dat uh, scheelt aan uh, maatschappelijke middelen. De helft hebben het over een investering van 100 miljoen van nieuwbouw op de nieuwe locatie... en een investering van 50 miljoen op nieuwbouw op de huidige locatie. En, en binnen de huidige tijd, zegt u, van, uh, van de economische crisis, is dat niet te verkopen? Nou, het gaat niet het op... alleen om, om, om de huidige tijd. Ik denk dat je uh, elke, elke euro belastinggeld goed, uh, goed moet besteden. En daar ja. goed over moet nadenken. En uh, we hebben nu voor de helft minder uh, geld en ook de helft minder provinciale middelen... Ja, een bijna identieke baan. En dan uh, is de afleving uh, niet zo heel erg moeilijk meer. Hmm. Nou was die al wel jarenlang het, het mecca van de Schaatswereld. Hè? Um, er moest iets gebeuren om, om mee te blijven tellen uh, op, op wereldschaal. Is het niet zo dat, het, dat u nou het risico loopt dat die al die goede naam verliest? Nee, kijk, u, u, u, uh, wat, wat er gaat gebeuren is dat we een op een huidige locatie. Uh, kunt de de, de, de hallen zoals ze zijn doorgerekt, zijn ook vrijwel identiek. Dus qua duurzaamheid, qua voorziening, qua arbeidsplaatsen, daar zit bijna geen verschil tussen. De 50 miljoen die er extra bij moet, ja, dat zou synergievoordelen bieden, die in de afgelopen maanden hebben we gezien. Dat is heel lastig, die synergie, die economische meerwaarde is heel lastig om de, ja. voor de experts om dat uit te leggen. Dus uh, we krijgen nu een, een, een top ijsbaan. Wereldklasse a staters uh, die, die weer 20, 25 jaar behoren wij in Friesland, in Nederland gewoon weer uh, aan de top. Daar gaan ze u aan houden, meneer Ozinga. Prima. Ik dank u wel voor de uitleg. Graag gedaan. Dag. Sport. En zo komen we automatisch bij de sport terecht. Guus Hiddink wordt de nieuwe trainer van de steenrijke Russische club Anji. Hiddink tekent een contract voor anderhalf jaar... en neemt als assistente Zelko Petrovic en oud-FC Utrecht-trainer Ton du Chatignier mee. Eind vorig jaar was er al sprake van dat Hiddink naar Anji zou gaan... maar toen ging dat niet door. Er werd een Russische trainer aangesteld. Maar die is intussen alweer ontslagen. In Rotterdam wordt er vandaag ook weer getennist... bij het ABN Amro tennis toernooi. Geen Nederlanders meer in het enkel spel. Maar toch wordt het een mooie dag, Mark. Ja, want we hadden wel uh, Nederlanders in het dubbelspel. Die partij is al gespeeld. Thomas Schorel en Igor Seisling. Verloren net van uh, Marcel Granollers en uh, Mark Lopez uit Spanje. Kansloos. Uh, maar ja, was ook wel de verwachting. Het zijn niet echt dubbelspelers Schorel en Seisling. Uh, we krijgen ook Jean-Julien Royer nog. Hè. Die sinds kort ook een beetje van ons. Van Curaçao is die. Maakt onlangs een Dave's Cup debuut. Ook hij gaat dubbelen nog vanmiddag. Maar ja, de mooiste partijen toch wel. Victor Troitski vanmiddag tegen Juan Martín Del Potro. Dat belooft wat. Ja, en dan vanavond uh, Roger Federer natuurlijk tegen Jarko Nimine In, in, in weer een officiële wedstrijd. Gister een beetje tegen Igor Seisling he, Om het publiek toch een beetje te vermaken. Omdat hij niet uh, in, ja, officieel in actie hoefde te komen. Vanavond dus tegen Jarko Nimine. En daarna nog de partij van Nikolai Davidenko tegen Richard Gasquet. Dus mooi programma weer vandaag inderdaad. Maar ik bedoel dat was dat. Uh, gaan we naar de verkeersinformatie. Dennis Mooi, goedemiddag. Goedemiddag. Op de A4 richting Amsterdam is er een ongeluk gebeurd. Tussen het knooppunt Prins Klausplein en Zoete Dorp staat het vast over 9 kilometer. De voorkant begint het weer een beetje op te trekken, want de weg is zojuist vrijgegeven. A4 naar Den Haag tussen Roelofaar en Sveen en Leidsendam. 7 kilometer, ook door een ongeluk. Ook hier is de weg weer vrij. Omrijden via Wassenaar is geen goed idee, want de N44 die is in beide richtingen dicht bij Wassenaar-Kerkenhout. Ook hier is een ongeluk gebeurd. Een verkeer vanuit Den Haag en Rotterdam in de richting van Amsterdam kan beste omrijden via Utrecht. Op de A15 vanuit Gorkum naar Rotterdam is er een ongeluk gebeurd bij Sliedrecht. De weg is daar dicht. Drie kilometer file, je kan er alleen maar langs via de vluchtstrook. En in het oosten van het land is er een ongeluk op de N35. De weg tussen Enschede en Zwolle. Bij Nijverdal is de weg in beide richtingen dicht. U wordt bedankt, Dennis Mooi. De Duitse president Wolf treedt af. Hij zei dat hij niet meer op het vertrouwen van een brede meerderheid van de bevolking kan rekenen. Schrijver, journalist en programmamaker Anil Randas is overleden. Randas overleed gisteren op zijn 54ste verjaardag. En de omstreden Britse moslimgeleerde Al-Haddad is in Nederland aangekomen. Hij doet vanavond mee aan een debat in de Bali in Amsterdam. Kwart over twaalf, dat was het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV op Radio 1 met lunch.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 Dit is Radio 1, NCRV, -E. Lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. In Amerika is de langslopende soap ter wereld al sinds 2010 ten einde. Want als er we wel vaker alles hier jaren later gebeurt... is volgende week hier de laatste episode van As The World Turns op tv te zien. Met een soap-producent kijken we terug op de serie... In de mediaforum praten onder meer over Nieuwsuur. Dat was een gesprek met imam Al-Haddad... die de opspraak is vanwege zijn extremistische uitlatingen. Presentatrice Marielle Tweebeke vroeg aan Al-Haddad... waarom hij niet in de studio met haar wilde komen praten... maar alleen via de satelliet. En wat blijkt? Al-Haddad vindt dat sommige presentatrices... te bloot gekleed gaan en daar wil hij niet mee in één ruimte zitten. Ik heb seen some interviewers who die uh, revealing uh, clothing. En dat gaat tegen wat ik uh, promoot. Heel decent, I kan je you. Ik heb je niet Joris Hensij is de laatste hoop op een doorbraak. Nooit eerder in de jonge historie nog van de National Nieuwsquiz... scoorden drie kandidaten exact dezelfde hoogste score. Aan Joris om een shootout te voorkomen. Wil je zelf ook meedoen aan de quiz? Mail dan je naam en je nummer naar nationale Dit is Radio 1. Lunch. In ons mediaforum praten we zometeen uitgebreid over de dood van Amnil Ramdas, de journalist en programmamaker en publicist die is overleden. Ramdas was een gewaardeerde gast in ons mediaforum, waar hij altijd hard maakte voor serieuze journalistiek en kwaliteitsbehoud bij de publieke omroep. Kijk, mensen zijn aandachtzoekers. En uh, iedereen wil wel eens een sensationeel verhaal uh, opsturen. En dan ben je uren bezig om dat uit te pluizen. Nee, ik vind uh, dat uh, journalistiek moet gewoon uh, een vak blijven. En dat moeten wij beslist blijven doen. Ja. Uh, jij zei zo net bij gewone mensen. Je bent journalist, verdorie. En, ja, uh, nee, en zo moet je je ook gedragen. Ik, ik, ik heb wel het gevoel dat het wel hier erg gaat om nog meer kijkcijfers en kijkcijferkanonen te verzinnen. En uh, ik heb, uh, de publieke omroep moet eens een keertje gewoon. Uh, bij zichzelf te raden gaan. Is dat nou de manier waarop we televisie willen maken? Of willen we gewoon go goede televisie maken? Ja. Gast is uh, Peter van der Meers, hoofddirecteur van NRC Handelsblad. Je bent hier voor onze mediaforum Peter um, uh, uh, Anil Schreef voor NRC. Ja, hij is uh, jarenlang uh, correspondent voor ons geweest in India. Uh, begin van uh, deze eeuw, 2000-2003. ...en wordt op de redactie bij ons herinnerd... ...als de meest bijzondere correspondent die we ooit gehad hebben. In de zin dat... ...er lag altijd heel veel ramdas in zijn stukken. En hij was een heel geëngageerd journalist. En de reportages die hij vanuit India maakte... ...waren veel meer dan nieuwsstukken. Waren echt van... Met name door India was hij bijzonder geïnteresseerd in India. En in die smeltcruise die India was... En waarin hij zichzelf natuurlijk heel goed kon, kon leggen. Hij, uh, Surinaamse Nederlander... Ja. Uh, die, die in die uh, uh, integratie die en goed. botsingen van culturen heel erg geïnteresseerd was. En dat heeft hij bijvoorbeeld in, in die tijd... in zijn correspondentschap bijzonder goed, uh, goed gemaakt. Maar een karaktervolle journalist. Ja, hè? heel erg karaktervolle journalist. Ook later in zijn, in zijn columns. Hij, uh, hij was tot eind vorig jaar ik nog een column in het uh, in NRC Handelsblad... als reizende commentator. Uh, um, uh, een geëngageerd uh, journalist. En een fragment dat jullie nu net lieten horen... Zegt heel veel over hem. Heel groot uh, intellectueel en strevend naar uh, kwaliteitsjournalistiek. Uh, en daar een, een groot voorvechter uh, uh, van. Dus, dus in die zin uh, een heel bijzonder, bijzonder man. Jong gestorven, gisteren 4.054 ja. is ja, en voor zover we weten heeft hij zelf besloten om een, om een eind te maken aan zijn, uh, aan zijn leven. Uh, en om en, um, eerlijk te zijn, ik ken hem persoonlijk niet. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik ken hem dus alleen als schrijver en programmamaker, televisiemaker. Maar ik begrijp uh, van de, de, de naasten uh, dat ze ook vinden dat daar niet, uh, niet met mail in de mond moet over gepraat worden. Dat daar niet flauw moet over gedaan worden. Dus dat hij zelf uh, besloten heeft om er een eind aan te maken. Ja, en meer weten we ook niet over achtergronden, redenen, nee, 8%. Meer weet ik in elk geval niet, nee. Goed. Ramdas die werkte deze week nog aan een aflevering van het programma ZOZ. En volgens de productiemaatschappij WTNL wordt die aflevering volgens plan morgenavond uitgezonden bij de VPRO. De Chinese zoekmachine Baidu heeft een zeer winstgevend jaar achter de rug. In het vierde kwartaal boekte het Chinese internetbedrijf een winst van 250 miljoen euro. Dat was een winststijging van 77 Baidu is verreweg de populairste zoekmachine in China. Bijna 80 van de half miljard internetten in de Chinezen gebruikt de zoekmachine. Concurrent Google heeft nog altijd 18 van de Chinese markt in handen. Van beide zoekmachines is bekend dat ze politiek gevoelige informatie niet in de zoekresultaten weergeven. De Nederlandse journalist Remco Tanis heeft rake klappen gekregen... toen hij in het oosten van China op reportage was. Tanis, die correspondent is voor onder andere RTL en de GPD-bladen... was afgereisd naar het dorp Pange. En daar deed hij verslag van een demonstratie van Chinezen... waarvan het land wat afpikt. Het ging mis toen hij een van de demonstranten thuis een interview afnam. Uiteindelijk werd ik de deur gewoon ingeslagen en ingetrapt. Meteen, werd ik werd meteen meegegrepen, uh, mijn tas werd afgepakt. En toen volgde... We hebben nu nog vijf tot tien uh, van redelijke klappen en schoppen. En uh, om je heen zie je dat er op de doorpellingen in het gebouw waren, met wie ik dus die interviews had, nog veel heviger uh, geslagen worden dan, dan wat ze al aan de Ik bedoel, ze weten ze het in om te weten dat zijn buitenlandse journalist niet termate uh, geweld aan moeten doen dat hij iets zichtbaars in overblijft. Dat was stappen. Zijn. En daar zijn ze heel goed in. Dat zei Rem Kortanis in een gesprek met de Wereldoormoed. Met thanis gaat het overigens naar eigen zeggen weer goed. Hij is terug in Shanghai, en maakt zich meer zorgen over de situatie van de dorpelingen. Dit weekend kunnen fans van As The World Turns in Hilversum naar de laatste twee afleveringen van de soap kijken. Er zullen ook een aantal acteurs uit de serie te zien zijn. De show houdt vanwege tegenvallende cijfers in Amerika op te bestaan, is opgehouden met bestaan moet ik zeggen. Na 42 jaar is de langstlopende soapserie ter wereld. Kenneth Bos is uh, uitvoerend producent van Goede Tijden, Slechte Tijden... en fan van As The World Turns. Uh, Kenneth Bos, uh, goedemiddag. Goedemiddag. Kenneth, klopt het dat de serie stopt uh, omdat het uh, uh, op was daar, qua kijkcijfers? Ja, het is, uh, in Amerika sowieso gaat het niet goed met de dagelijkse soaps. Eigenlijk al heel lang niet. En de zet is gestopt. tegen de volgende kijkcijfers. Het is kijkcijfers. Dus overigens niet... De langslopende soap, dat was de guiding en Het is ook langer dan 42 jaar, maar dat aan we erzijde. Oké, okay, nou dat zijn toch twee, twee fouten in één inleiding. Dat gaat heel lekker hier. Daarom ja, nou, ik denk ik corriger je even. Ja, nee, dat gelijk heb je. Ja, ja, ja. We bellen jou, want je het weet. Ja. In Amerika zeg je, is het genre steeds minder uh, populair. Uh, in Nederland uh, onverminderd populair. Of, of heeft goede tijden, slecht het ook wel moeilijker nu? Nee, joh, het gaat, uh, bij ons gaat het hartstikke goed. We waren gisteren het beste bekeken programma van Nederland, dan doe je het toch goed, denk ik. En waarom werkt het bij ons wel en in Amerika niet meer? Nou ja, we hebben een ander kijkerspubliek. In Amerika is het heel erg echt, wordt het overdag uitgezonden en is het puur gericht op zeg maar, huisvrouwen en studenten. En wij hebben een, een breder publiek. Ja, en, en wij zijn daardoor ook een andere serie. Want wie kijkt er in Nederland? Uh, nou ja, bijna heel Nederland, hè, zou je bijna kunnen zeggen. Dus uh, een, groter groep, een grotere groep mensen. Ik, ja, vind... ik denk dat het, de serie zelf, dus goede tijden, ja, is een ander, andere serie dan de Amerikaanse soap. Is The vond... World Tourist eigenlijk een goede soap? Ik vond het uh, een van de beste, ja, altijd. En waarom? Nou, omdat ik, ik vond dat ze zo goed waren in het uh, verweven van allerlei verhalen door elkaar heen. En ze waren ijzersterk in, in geheimen en in... Echt spannende emotionele verhalen. Ja, ik zat altijd op het puntje van mijn stoel. Je was eerder hoofdtekstschrijver van GTSC. Heb jij elementen meegenomen in je schrijfwerk? Nou, je, nooit zo één op één. Maar ja, je wordt er wel door beïnvloed. En waar ik, nogmaals, waar ik echt vond dat ze heel goed deden, waren hun geheimen. Uh, dus, uh, spelen met geheimen en geheimen die voor personages wat langer verborgen blijven. En als ze uitkomen, waren het ook echt meteen een wereldschokkend. Nou ja, voor Amerikaanse begrippen ja nee, en voor in het verhaal oh zo ja ja ja en en, en dat heb jij ook uh, in Nederland gebruikt dat element uh, nee ja maar je, je kan niet zo zeggen we hebben dit niet, niet zo één op één uh, gebruikt nee dat niet nee, maar, maar wel nee maar ik bedoel het fenomeen geheim heb je dat ge ben je dat gaan gebruiken ah, nee, ja dat is zo op eigen toch dat uh, geheime romantiek daar dat dat zijn de pijlers dus ja dat gebruiken wij ook maar ik kan niet zeggen, je, dat je, dat deed en in Essel zo goed. Laten we dat ook uh, letterlijk in goede tijden graag gebruiken. Nee. Er zijn een aantal soapsen geëindigd, hè. Goudkust, Onderweg naar Morgen, Aston World nu. Er zijn uh, twee mogelijkheden voor zo'n aflevering. Je schrijft uh, de moeder alle klifhermangers aan het einde... of je maakt een soort melancholisch uh, rondeinde. Wat, wat zou jij doen? Ik zou denk ik voor het laatste gaan. Nou, ja, ik weet niet of je het melancholisch... maar ik, ik, aan de ene kant zou het verleidelijk zijn, denk ik... om, uh, om uh, met een giga cliffhanger te eindigen. Maar dat is ook een beetje een soort... Onbevredigend? Ja, onbevredigend. Ja, onbevredigend als, als kijker krijg je dan nooit het antwoord. Dus ik denk dat ik dan geloof ik toch zou kiezen voor een meer afgesloten einde. Je weet al hoe Esther uh, World Turns eindigt? Ik heb het... Uh, ja, maar ik ben even vergeten. Ik heb het best teruggezien, terug te kijken op YouTube. Maar ik zie het dit weekend, want ik ja. ben gewoon bij... Uh, zaterdagavond ga ik naar de Esther World Turns show in Hilsum Dus uh, dan zal ik het uh, dan zien. Ja, en weet, weet je nog wel of dat alle geheimen daarmee opgelost worden? Ja, want wij eindigen zijn niet met een heel erg klitzinger... maar meer met een wijs woord van uh, dokter Bob. Zoiets Ach, zal het wel zijn. Dokter Bob. Kenneth <laughs> Bos, uitvoerend producent van Goede Tijden of Tijden. Dank je wel. Graag gedaan. Kunt u niet genoeg krijgen van het tv-programma O.O. Gerso... dan moet u volgende maand afstemmen op 2BE. De Vlaamse commerciële tv-zender brengt dan een eigen variant... van de belevenissen van een aantal feestende Vlamingen op het scherm. Peter van der Meers, ik hou me hard nu alvast. Ja, ik ook. Dit is vreselijk. Jullie zeggen wat over die feestende Hollanders in Antwerpen... maar volgens mij wordt dit ook... Ja, het is zeker niet het exporteren van beschaving naar Vlaanderen... dat we daardoor doen. Of vice versa, want hebben eerst naar onze O.O. Gerso gekeken. Het belooft hilarische Reality TV. Te als, als we althans de nu afvrijgegeven castingtape mogen geloven. Die laten ook zien en horen dat aan het niveau niets is veranderd. In Griekenland, ja, dat het een mooi landschap is uh, van, de, van de Romeinen en al. Dus dat uh, het spreekt me op zich wel aan de geschiedenis en al. Kapotgesmijde uh, borden, malen met snorren. Ja, Gerson is dat, dat is een eiland, denk ik. Oh, Ger, was het afgelopen jaar een kijkcijfer hit in zowel Nederland als in België. De feestende Haagse jongeren worden in de villa bijeengebracht door productiemaatschappij iWorks. Het format is een variant op de MTV-serie, die ook trouwens heel ernstig is, Jersey Shore. De Vlaamse reality-programma's worden ook op de voet gevolgd door Belgische politici. Verschillende parlementariërs maken zich zorgen over misstanden achter de schermen. Dat naar aanleiding van berichten van het weekblad Humo. Er werd bericht over gebrekkige begeleiding van kandidaten. Wanpraktijken wan en contracten met torenhoge boetes voor het uit de school klappen over de serie. De minister van Media denkt intussen na over een gedragscode. Ze gaat in gesprek met de productiehuizen. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar blokken. Het Mediaarchief. Werkloosheid is in Nederland opgelopen tot 6 procent. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zitten 474.000 mensen zonder werk nu. Misschien een alarmerend bericht, maar niet half zo alarmerend als in de jaren 80... toen het record van 639.000 werklozen werd gehaald. Er werd zelfs een partij opgerichte anti-werkloosheidspartij... door en voor langdurig werklozen. Een uitzending in de zendtijd voor politieke partijen in 1989 klonk zo. Nu volgt een programma in de zendtijd van de politieke partijen. Mijn man is al tien jaar bij huis, dus en hij is zo vaak gesolliciteerd en krijgt wel bericht, maar je krijgt nooit geen bericht. En dan vind ik zo, uh... ze kunnen wel even een berichtje doen, vind ik. Hoe ondergaat u dat zelf, dat uw man al tien jaar werkloos is? Ja, soms niet al te fijn hoor. Daar word je zelf een beetje kriebelig van. Altijd bij huis. De drie belangrijkste programmapunten van de AWP zijn... Drastische verlaging van de werkloosheid... Terugbrengen tot het minimale. En gratis openbaar vervoer. Waardoor het milieu wordt beschermd. En iedereen zich vrij kan verplaatsen. Willen wij. Op een gegeven moment. Ons niet helemaal monddood laten maken. Qua waarde. Qua aanzien. Blijven behouden. Dan zullen we. Den Haag onze stem moeten laten horen. En van daaruit is de anti partij geboren. Ja, succes van de lijsttrekker Albert Wissing was een korte duur. Eén keer deed hij mee aan de verkiezingen. Daarna verdween hij en die uitzonderlijk hoge werkloosheid... ook trouwens van het toneel. Het mediaforum is Radio 1. Lunch. Ja, ik was een beetje te aastig. Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad... is uh, aanwezig in ons mediaforum. En André Zwartbouw, redacteur van het Nederlands Dagblad. Um, ja, um, André, met jou te beginnen. Dat was een beetje uit de tijd dat werkloosheid... of liever gezegd werken een keuze was. Hè? Want Zo dacht, dacht in ieder geval mijn generatie er uh, een beetje over. Als je gaat werken, daar kies je voor. Als je niet gaat werken, dus ook. Ja, dat is waar. Maar het is geen keuze, je weet het. Ik bedoel, er valt weinig te eten anders... Ja. Toch, zo zou het wel moeten zijn hoor. Dat lijkt me ook. Uh, Peter van der Meer, ze hadden het net even over, oh Gerzo, uh, ben je van, onder, van schaamte inmiddels onder het bureau beland of valt het mee? Nou, ik zit bijna onder het bureau van schaamte. Ja, als dit in Vlaanderen gaat beginnen, dan wordt het nog erger daar. Dus, uh. Is het niet gewoon de emancipatie van de Vlaamse televisie? Nou, ja, emancipatie van de Vlaamse televisie, pas op. Aan de ene kant is de Vlaamse televisie soms fantastisch... en ik merk ook vanuit Nederland dat er uh, naar Canvas bijvoorbeeld heel erg gekeken Zeker. wordt. En dat heel wat formats... Uh, we vergeten bijvoorbeeld dat De Mol dat dan een format is dat ontwikkeld is in Vlaanderen. Of, uh, Hebben jij uh, dat gejat of netjes ja. betaald? Nee, nee dat, ik denk dat het netjes betaald is. Man bij het hond is zo'n format uh, waarvan we intussen allemaal vergeten zijn... dat het uh, ooit in Vlaanderen begonnen is. Dus er wordt geweldige tv gemaakt in Vlaanderen. Maar zoals overal ter wereld wordt er natuurlijk ook vreselijke tv... Uh, uh, gemaakt. Uh. En dat Ogerso zo'n uh, zo vaart en zo'n vlucht krijgt, ja, kijk okay, daar kan je, da kan je naar kijken en dat uh, diepe betreuren, maar het is nu eenmaal zo. Om de Zwartbol, ik ben benieuwd hoe jij er naar kijkt. Hoe ga ja, je daar naar kijken? Jij kijkt uh, waarschijnlijk ik, helemaal niet naar nee, ik, het ik, fenomeen. Ik, nou ja, goed. Nee, nou, ik, heb wel, ik heb wel eens een fragment geloof gezien, maar het is natuurlijk zo plat als een dubbeltje. Ik bedoel, uh, ja, ik, ik, ik leek niet meer in de tijd dat de televisie volksverheffing was. Ik bedoel, dat was al jaren 50 en dat ministers dat zo afkondigden en als argument voor de televisie uh, zagen. Ja, we gewoon, gewoon plat. Er valt niet heel veel meer te, van te zeggen. Diepgang van een kano. Ik wou zeggen het is kijkdoos tv, maar ik realiseer me dat het redelijk dubbelzinnig is. Maar goed, het, ja, het is natuurlijk niet verheffend, Laten we daar op houden. We gaan zo meteen uh, wat meer inhoudelijke dingen hebben als jullie het goed vinden. Um, maar dit speelde eventjes. We gaan zo verder praten. Uh, eerst uh, krijgt u de hoofdpunten van het nieuws uh, van Dorot Megens. Radio 1. Het NOS Journaal. Schrijver, journalist en programmamaker Anil Ramdas is overleden. In Suriname geboren Ramdas werkt onder meer voor de Groene Amsterdammer, de VPRO en NRC Handelsblad. Hij overleed gisteren op zijn 54ste verjaardag. De Duitse president Wolf is afgetreden als verklaring gevij dat het vertrouwen in zijn presidentschap recent sterk is aangetast. Wolf wordt beschuldigd van het aannemen van gunsten van bevriende ondernemers. En ook zij hebben geprobeerd berichtgeving door journalisten over de zaak te verhinderen.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 Tontje was gevonden in Marokko en via Spanje naar Nederland gebracht. De laatste keer dat er in Nederland hondsdolheid bij huisdieren werd vastgesteld was in 1991. En het hoofdpunt uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vanmiddag komen vooral in de kustgebieden opklaringen voor, maar ook verder landinwaarts komt de zon af en toe tevoorschijn. In het zuiden van Limburg blijft de bewolking waarschijnlijk hardnekkig met af en toe nog wat regen of motregen en de maxima komen uit rond de 8 graden. Vanavond is het overwegend droog en zijn er enkele opklaringen en daardoor koelt het in het noordoosten lokaal af tot zo'n 2 graden. Vannacht wordt het vanuit het westen dan overal zwaar bewolkt en neemt de kans op motregen toe. En de temperatuur loopt dan overal op naar 4 tot 6 graden boven nul. Morgen overdag doet de temperatuur er nog een schepje bovenop met lokaal maxima rond de 10 graden. Het is daarbij bewolkt, er valt van tijd tot tijd regen of motregen en er staat een stevige zuidwestenwind.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 ANWB-verkeersinformatie. Ah, op de A4 naar Amsterdam is bij Zoeterwoude een ongeluk gebeurd. Er staat 4 kilometer file. De weg is weer vrij. Andere kant op, richting Den Haag, ook een ongeluk bij Hoogmade. Nog 3 kilometer file. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. A15 naar Rotterdam. Bij Sliedrecht nog 3 kilometer door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer vrij. En in het oosten is de N35, Enschede, Zwolle... tussen Wierden en Nijverdal nog steeds in beide richtingen dicht. Ze zijn er bezig met het technisch onderzoek naar een ongeluk... De N44 Den Haag-Wassenaar nou is ook een ongeluk gebeurd. Bij Wassenaar-Kerkenhout is de weg in beide richtingen dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad... en André Zwartbol, redacteur van het Nederlands Dagblad. We gaan het uh, maar eens even heel kort over hebben over de Partij van de Arbeid. Wat mij betreft niet al te lang. Want ik dacht, toen we het gisteren uh, hoorden, daar gaan we weer, Peter van der Meers. Ja, daar gaan we weer. En de Partij van de Arbeid heeft een uh, fantastische capaciteit... om met een groot kanon in eigen voet te schieten... op momenten dat ze het vooral niet moeten doen. Deze week uh, is Nederland officieel in recessie. Als je dan een oppositiepartij bent, dan denk je... hé, hey, hier kunnen we iets mee aan. De regering doet het niet goed. Deze week hebben we een hele week gediscussieerd over een meldpunt. Uh, als je dan een meldpunt dat trouwens de, de, het kabinet verdeelt... Uh, want Rutte wil er, zich niet, wil er zich niet over uitspreken... dan denk je als oppositiepartij... hé, hey, hier hebben we een been om op te knouwen. Maar wat doet de uh, P van de A? We gaan onderling ruzie maken over de vraag of we te dicht bij de uh, SP staan of niet. En dan denk je van: mannen, uh, uh, de, als P van de A, doe dat nou niet. Maak nu dat je oppositie voert. Dus, dus in die zin, bijzonder ongelukkige, uh, ongelukkige samenloop van omstandigheden of strategie van de P van de A. Ik begon met een artikel in trouw, uh, interview met uh, Job Cohen en Hans Peckman, de voorzitter van de Partij van de Arbeid. André, een inschattingsfout om het zo te doen van die twee? Ehm... Um... Nou, dat, ja, of dat een inschattingsverhaal is. Dus je zou kunnen zeggen, dat is ook gewoon eerlijk zeggen... Uh, waar je voor staat. Uh, misschien is het dan wel handig om er eerst te, uh, in, intern over uit te zijn. En het feit dat ze juist ook op zo'n moment inderdaad met crisis... Uh, um, dat zo naar buiten laten komen, geeft in ieder geval aan... dat het heel ernstig is. En des te verbazender was het voor mij dat al die Kamerleden... toch erg hun best deden om te zeggen dat het geen crisis was. Ja. Ik vond het wel een verademing toen maar Jacques Monash... Maar het is een beetje alsof je zegt, ik heb dat brood niet gepikt. Ja, ja. Eh, terwijl je ermee ja. er onder je arm staat, weet ja. je dat. En, en Jacques Monash was dan de enige die ik gisteren zag, die zei, uh, uh, ja, natuurlijk is het crisis. Laten we even een klein stukje luisteren van, uh, van Jacques Monijs, want die was inderdaad buitengewoon helder over, in het ja. ponieuws. Het is altijd bal hè, bij de Partij van de Arbeid. Het is ontzettend vervelend dat mensen zo rollenbond over straat gaan. Had niet mogen gebeuren. Maar is nou crisis of niet binnen de partij? Ja, het is crisis. Wel. Natuurlijk is het crisis. Ja, tuurlijk. is nou crisis of niet? Ja, tuurlijk is crisis mom. Ja, het crisis man. Het mooiste dat, wat er nog uh, achteraan kwam, dat is uh, wat hij zei over... Uh, van, en Jacques Monas doet, niet mee aan poppenkast. Juist. Ja. Kijk, ja, ja. En daarom is de vraag... Uh, de vraag is, was het verstandig om dat interview te geven? Maar de, de vraag is volgens mij, was het verstandig van Timmermans... om die mail te sturen? Op het moment dat je mail stuurt naar een hele fractie, 30 mensen... dan weet je dat die mail uh, lekt en, en die is hier op een bepaald moment bij de NOS terechtgekomen. En daardoor zijn de poppetjes aan de tansen uh, geraakt. En dat er in een partij... In een fractiedebat is vanzelfsprekend. Maar op het moment dat je op een mail zo'n harde dingen zegt, ja, dan weet je hier, dit zal naar Peter, buiten komen. het klinkt heel logisch, maar het, het klinkt ook binnen zo'n partij bijna autistisch. Ik bedoel, je moet binnen een partij te kunnen discussiëren over een koers. Ja, natuurlijk moet je kunnen discussiëren over een koers. En elke partij discussiëert over een koers en kijkt wat het CDA uh, gedaan heeft de voorbije maanden. De, de discussies binnen de VVD ook over dat meldpunt, die zullen er wel uh, zijn. Maar dan, er is een verschil tussen een discussie die binnen kamers gebeurt en een discussie uh, die, die op straat wordt uitgevochten. En dat ja. wil de kiezer nu eenmaal niet. En dat dan moet je weet. niet doen. Is de politieke cultuur eigenlijk niet veel te gesloten? Veel te weinig ruimte, gewoon discussie. Want het gaat meteen baf de media in en dan ja. exporteer de boel. Nou ja, dat, be, hè, want, uh, dat er bij de VVD gediscussieerd wordt intern. Ik, ik vraag het maar. af. De poosje terug was dat natuurlijk ook weer in het nieuws. Dat, uh, dat mensen zich afvragen of daar nog wel uh, gepraat wordt. Of er niet te veel wordt gedacht van... ja, we moeten vooral Rutte niet voor de voeten lopen. Dus wat dat betreft, dat is altijd wel weer te prijzen. in maar de van de vraag, Arbeid. is die politieke cultuur in Nederland niet veel te gesloten? Ja die, die, die, ja, die is te gesloten. Kijk, dat zeg ik als journalist uh, al, al gauw... omdat ik natuurlijk toch wel alles wil weten wat daar binnen gebeurt. Dat is het leuke van de Partij van de Arbeid. Uh, uh, alleen, ik ja, zeg wel, lost dat in ieder geval iets ontspannender op. Het maakt zo'n idiote indruk als je allemaal gaat doen... alsof het, uh, alsof het niet zo is uh, op die gang daar. Ja, ik vond het eigenlijk ook wel mooi wat Job Cohen gisteren zei. Die zei: de vraag kreeg hij van is het crisis? Ja, hoe, nee, dat was het niet. Maar hoe zou je het dan wel noemen? Ja, ja, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Hoe moet je dit noemen? Wel klopt. En dat is natuurlijk dat is het fundamentele probleem bij de PvdA op dit ogenblik. Dat is het, de leiderschapskwestie en de, de figuur Job Cohen. Ik hoorde hem gisteren ook bij Sven Kokkelman een heel zwak interview geven, waarin hij drie, vier keer zei dat de besparingen die het kabinet op dit moment doorvoert de verkeerde besparingen zijn. En drie, vier keer antwoorden op de vraag: maar waar zou u dan besparen? Nou, daar moeten we nog even goed over nadenken. Ja, ja. als dit de oppositie is, ja. Ja, dan, ben, dan, dan sta je zwak. En als dit de, de leider van de oppositie is, dan sta je zwak... en helaas laat zich in deze uh, de, ka de kaas van het brood eten door Roemer. En dat is niet goed voor de PvdA. Is het onderliggende probleem niet dat, dat uh, dit soort partijen... en daar zijn ze echt niet uniek in, hoor. Want dat geldt over, denk ik, over de breedte. Zich baseren op, op ideologieën die eigenlijk niet meer aansluiten... op de realiteit, de tijd van nu. Zwart-wit denken... Wel, dat weet ik niet. Als je ziet wat, wat Hollande in Frankrijk uh, aan het doen is... Uh, goed, we hebben daar verkiezingen eind, uh, eind april, begin mei. Uh, hij ligt op dit moment heel erg voor in de peilingen... Uh, met een links, helder links linksprogramma. Uh, een goed programma is, is een andere vraag. Maar in elk geval uh, blijkt daar dat zo'n programma wel aanslaat bij een, bij een publiek. Uh, het is jarenlang geleden dat een socialist in Frankrijk... met zo'n links programma naar buiten is gekomen. Dus in die zin kan je wel voor zo'n programma... Ook ook, ook support en, en, en, en breed gedrag en steun kregen. Ze zijn in feite ook veel te constructief. Dat, dat, dat kun je overigens ook wel weer als een compliment uitleggen. Ze hebben juist. natuurlijk het kabinet ook wel gesteund uh, in, in, rondom de euro-debatten. Ja, daar kwamen ze later natuurlijk ook wel van terug. Want het is natuurlijk onmogelijk ja. uitleggen als je in de oppositie zit. Maar dat is ook, wel, dat is ook echt wel, wel zuur voor die partij. Dat heeft de SP electoraal gezien. Slimmer gedaan, althans, als je afgaat op de peilingen. Gaat het Nederlands Dagbord er nog aandacht aan besteden vandaag? Waaraan? Aan het hele PvdA gedoe. O, oh jawel. Ja, nee, dat, dat, dat hebben we gedaan. Ja, zeker. NAC? Ja, bij ons is het uh, vanmiddag, onze pagina 4-5, uh, dus het grote dossierpagina... omdat het toch wel opnieuw uh, toont waar de P van de A staat. En we willen ook een beetje duidelijk maken wie in die partij staat waar. Waar staat Ascher, uh, Naar wie iedereen kijkt als de mogelijke opvolger van, uh, van Cogin? Waar staat Timmermans? Uh, uh, waar staat Spekman? En dat willen we helder en duidelijk in de krant vanmiddag. De telegraaf uh, meldt zojuist. De haatsjeik is geland. Ja, gisteren ja, was het live op televisie ook? Of, uh, nee, dat hadden we net, net, net niet geloven. Nee. Ja, wat moeten we ermee? Hè? Gisteren in Nieuwsuur ja. werd uh, geïnterviewd door uh, Marielle Tweebeke... Uh, via de satelliet, want hij wilde niet een vrouw uh, tegenover zich hebben. En ze was nogthans zeer decent gekleed, ja. uh, Zoals ze zelf meldde, althans. Juist. Ja, uh, nou goed, hij wou dat risico niet lopen. En uh, weet je, ik dacht nog van daar zou ik nog een soort van respect voor kunnen opbrengen... als je dan he, zo gevoelig naar jezelf bent... maar als je dan ook enige gevoeligheid zou tonen... richting uh, al die anderen waar je je over uitlaat... die voor varkens en apen en die gestenigd moeten worden... dat vind ik dan altijd wel een beetje een, een on onsamenhangend verhaal. Maar waar zit jouw begrip dan? Nou kijk, Je mag vanuit je religie best eh, iets vinden. Je mag je ziel best ergens voor beschermen... en dat mag dan iedereen op, op zijn manier doen. Dat, is een, dat toont een soort gevoeligheid, dat mag. Dat, dat, dat kan maar ik ook als dat zij er is met artikel 1 van de grondwet... Ah ja, weet je, nou ja, goed, dan kan hij zeggen: dat ik, dat is, uh, daar heb ik me. Uh, bedoel, vanuit Engeland pratend hoef ik me daar dan nog even niet aan te houden. Uh, toch, dat, hij, mag, hij mag dat vanuit zijn religie uh, vinden. Nou ja, dat, dat, ja, nou dat mag nou ja, hij niet. Hij hoeft het niet te houden kijk niet. Kijk artikel er aan artikel 1 van de Nederlandse. Oh, kijk ik kijk er tegenaan. Ik vind dat we wat ontspanner met, uh, met dat bezoek moeten omgaan. Uh, om te beginnen is het niet de eerste keer dat deze man naar dit land komt. Het is de derde of de vierde keer. Hij is hier al een aantal keren geweest. Uh, ook toen hij nog in saoedi arabië uh, woonde. Toen is er uh, veel minder uh, discussie over geweest. En dat zegt misschien meer over dit land dan uh, over de man zelf. Uh, wat zegt uh, het over dit land? Wel, het zegt over dit land: uh, in, in, ik erger mij wat aan de discussie van moeten we hem verbieden? Om naar hier te komen. Uh, we zijn bang geworden om het debat aan te gaan. En dan ben ik de eerste om te zeggen. wat die man zegt is verwerpelijk en object. En uh, hij ontkent dan een aantal zaken die je zo gezegd hebt. Maar goed, het is verwerpelijk en object. Maar laat ons dat debat ja. aangaan. Laat ja. ons nou, daar wat ontspannender spannender omgaan. Op jouw stoel zat uh, gisteren Joëlle Albrecht van ja. de Bali. die ook hier ter plekke in de uitzending zei. Hij is welkom in de Bali. Ja. Ik ben ja. niet met hem eens. Gaat het niet om. Wel, dat is het net. Het we debat. zijn we, sinds de 17e eeuw. vanuit Vlaanderen, waar ik op ben op gegroeid. Uh, kijken wij uh, heel mee. Ik ben 50 geworden. Vorig jaar, wij keken al 50 jaar op naar de kwaliteit van het debat in Nederland. En de jongste jaren zijn we als het ware bang geworden in het land om, om in dat debat te gaan. Dan zeggen we: nee, je moet buiten de grenzen blijven. Als ik hoor wat opstelten zegt van uh, vanochtend, ja, ik had hem te, willen tegenhouden, maar ik kan niet. Dan denk ik, laat hem komen en laten we dat debat aangaan. En ja. laten we met argumenten tonen hoe object zijn stellingen wil André, zijn. Hoe heb je ja. naar het uh, interview gisteren gekeken? Marielle Tweebeker die legt hem een aantal citaten voor waarvan hij dan vervolgens begon te roepen. Ja, maar wacht even, dat heb ik niet gezegd. Ja. Zei, nee, nee, nee, is een artikel van uw hand. Nee, ja. nee, nee, zei hij. Dat heeft te maken met de vertaling. Ja, nou, dat is, natuurlijk heel, dat is een hele, hele slechte uitleg. En ik hoop dat die echte uitleg uh, heel snel komt. Ik bedoel dat de echte verhalen ja. opgedoken worden... dat ze goed vertaald worden. Maar weet je wat ik ook zo apart vond? In feite is hij ook heel erg beïnvloed door onze door onze angst voor debatteren. Want hij ging dus over dat apen en, en varkens en wat hij daarover gezegd had en de joden. Um, dat, dat ging hij een beetje, een beetje terugtrekken. Terwijl dat gewoon in de Koran staat. Een beetje schriftgeleerde uh, die kan dat gewoon uh, helemaal, helemaal verdedigen. Dus daar had zijn probleem helemaal niet hoeven liggen. Dus je ziet ja. eigenlijk al dat zo'n man zich ook al enorm instelt op onze, op onze afhoudendheid en ook al niet meer frank en vrij praat. Ja. Ja. Ik was blij met, met dat interview in de zin dat je zag van inderdaad op het moment dat, dat je het debat aangaat wat NOS dan gisteren deed dat hij eigenlijk zwak overkomt en dat hij argumenten heeft. Dus reden te meer om met woorden die man te bestrijden en later dan maar naar de balie komen vanavond en laten we dan uh, dat debat inderdaad met elkaar gaan voeren. En dan bedoelde ik daarnet, ja? van als je dus zo'n man, ik bedoel, je, je, je, je kan, ik vind eigenlijk dat je iedereen op, op, op, op, op misschien wel de meest verachtelijke punten, daar, daar, daar kan ik dan nog enig, enig respect voor opbrengen, maar dan wel om, ik, ik, ik breng dat op omdat ik het debat wil aangaan. Ik wil het gesprek aangaan. Wat beweegt jou? Waar ben je inconsequent? Dat, dat is hij naar mijn idee. En, en, en, en daar, daar, daar wil ik alle ruimte voor hebben. Goed, wel, je je gekeken naar het interview? Waarderend gekeken naar het interview? Ja, in de zin dat, ja. dat ik vond dat ze heel hard haar best deed. En, uh, uh, nou, Hij was natuurlijk onmogelijk om te interviewen... omdat hij wegkroop in die, die vertalingen en ja, ja. in woordspelingen. En, uh, maar ja. goed geprobeerd, uh, wel dan. Opmerkelijk is dat de commandant der strijdkrachten, Peter van Uum, in de Volkskrant een, een, een soort mediaoffensief aankondigt. Hij zegt: We gaan um, een aantal hoogofficieren uh, beschikbaar stellen om de media te woord te staan. Ja. Ik, ik dacht meteen aan iets, dat is dan wel op iets ander niveau... bij, bij EU-toppen en, uh, en andere grote evenementen. Dan krijg je als pers wel eens een momentje. Een, een, een foto-opportunity in goed Nederlands. Mm. Ja, en dat doet mij ook een beetje daar aan denken. Van, wij hebben voor jullie een aantal mensen en zij mogen met jullie praten. Dat, dat klinkt heel servicegericht, maar ik voel me dan altijd een beetje in, in het pak genaaid. Ja, ik vind het een beetje een, een knullige poging. Ik heb dubbele gevoelens. Aan de ene kant, en met name als het over defensie gaat, uh, kan ik mij... Heel erg erger aan het feit dat daar de domste dingen worden verteld door mensen die er niks van kennen. En elke tank wordt dan een een panzer genoemd. En, uh, uh, er, zijn, er zijn een aantal techniciteiten, ook in Defensie, die waar, waar journalisten die geen legerdienst meer gedaan hebben. Heb jij dat die, al gedaan? Nee, nee, helemaal niet, maar ik ben de zoon van een officier. En daarmee, daarmee, ik daarmee echt, heb, daar heb ik enige gevoeligheden voor zo'n ding. Dat ja. ik denk van, jongens, uh, wees, nou, wees, wees nou eens technisch uh, goed. En dan denk ik, oké, okay, Defensie, maak dat je mensen hebt in programma's die daar, die daar de techniciteit van kunnen uitleggen. Aan de andere kant vond ik het een beetje knullig. Het is alsof je een offensief op voorhand gaat aankondigen en zeggen we gaan nu die heuvel innemen, nou dat moet je niet doen. Kennen jullie dat YouTube filmpje van, uh, van, van Um zelf die voor uh, TEDx, die inspiratiesessies in Amsterdam, een toespraak houdt? Hij vertelt ja. waarom hij voor... Ja, kijk je dat? Ja, uh, yeah. Hij legt erin ja. uit waarom, waarom zijn, zijn uh, uh, middel, niet de penis, is, maar het wapen. Ja. Ja. Fascinerende ja. televisie. Ja, juist, en dat is fascinerende televisie en dat was wel, dat, dat was wel goed hoe hij dan, het uh, dan deed. Maar en dat en maakt dan, hem een uh, meester in communicatie. Ja, hij, hij is het. een uitstekende communicator. Hij moet communicator, het zelf doen, ja, zeker. En, en, daarom, ja. En, indien ik hem zou zijn, zou ik meer naar voren komen om die communicatie te doen. Want ja. is het gezicht van, van defensie en hij kan het. Ja, alleen dat de geloof dat de voorwaarde was dat ze niet over politiek mochten praten, terwijl natuurlijk dat al de altijd de meest interessante kant is ja, vaak van, van ja. missies. Dus ja. André, ik zeg even bij dat als u naar radio1.nl gaat en op de webcam kijkt, dan ziet u het filmpje waar we nu over praten. Het filmpje van Peter van Uhm tijdens TEDx Amsterdam. Ja, hij kan het als geen ander. Hij weet hoe dat moet. Maar politiek is natuurlijk een off limit gebied. Logisch, boel militaire voer uit. Dat snap ik. Maar ik heb liever, dan heb ik, als er dan toch iemand moet komen, heb ik liever zo'n oud bevelhebber als Berlijn of Cousy. Die, de hebben dan, die kunnen dan wel die kritiek hebben. Weet ook waar het technisch over gaat. En als het echt over de historie gaat. Ik Juist. heb uh, genoten ja. de laatste tijd van Christ Klep uh, uh, met zijn uitleg over allerlei mil militaire historie. Uh, fantastisch. Laat die dat maar doen dan. Is, is het een poging uh, tot, uh, tot controle, Peter? Wel, Het zal ongetwijfeld een stukje poging tot controle zijn. En uh, uh, je kan hen dat ook niet verweten. Uh, je kan niet aan Defensie verweten dat ze dat proberen. Je moet maken als journalist dat je daar niet in en in die zin zal er altijd tussen defensie en, en de journalistiek zal er een gespannen relatie zijn, zoals tussen uh, journalistiek en politiek of journalistiek en de kerk, of noem maar op. En daarom uh, uh, goed geprobeerd en, en bedrijfsleven en, en journalistiek in en de maatschappij. Ja, juist, precies ja, ja, ja, goed. Ja. Peter van der Meers, hoofdredacteur van NRC Handelsblad en André Zwartbol, redacteur van het Nederlands Dagblad. Beiden dank. Graag gedaan. Dit is Radio 1 lunch. We gaan de, de nationale Nieuwsquiz spelen. We gaan op zoek naar de nieuwskenner van deze week. Ik heb straks aan het begin van de uitzending al even de, het dilemma uh, geschetst. Uh, Joris Hensei uit Linssen. Lisse, welkom. Ja, bedankt. Uh, ja, nou ja, ik hoop dat, dat ik jou straks kan bedanken. <laughs> nou, dat is een nobele taak voor me weggelegd, geloof ik. Dat kan je wel zeggen, ja. Ja, we hebben drie mensen die alle drie uh, 72 punten gescoord hebben... maandag, dinsdag en woensdag op rij. Uh, dus als dat, uh, als dat zo blijft, dan ga ik met die drie mensen... Nou ja, het zou nog kunnen dat jij ook 72 haalt zou ook nog kunnen, ja. Maar vertel me even heel kort hoe je jezelf opgepept hebt. Uh, nou, ik heb vanochtend uh, een aantal kranten gekocht, even flink doorgenomen. En uh, dat is het eigenlijk wel een beetje. Ja. Een paar bakken koffie genomen en, uh, om een beetje wakker te zijn. Maar topfit, je hersen staan op scherp. Ze staan op scherp. Je hoort het uh, helemaal wagenweten open? <laughs> je weet, nu gaat het gebeuren, dat zeg maar hoe het eruit ziet. Ik heb euh, geen idee. Even dan, we gaan het gewoon proberen. Laten we dat doen. Als jij uh, hier weggaat zonder de week winnaar te worden... dan krijg je sowieso van ons uh, een, uh, de lunchradio en uh, twee toegangskaarten. Maar we gaan proberen voor de hoofdprijs te gaan. Succes. Bedankt. De Nationale Nieuwsquiz. You've changed. Wat ik u al zei, ik heb gezegd uh, wat wij daarvan vonden. Let's sparkle in your eyes is gone. Alles is bespreekbaar, alleen niets is bespreekbaar. Is ik heb ook gezegd dat alles bespreekbaar is. You've maar blijf ik bij dat alles bespreekbaar is. Ja, er was gisteren nogal wat verwarring ontstaan na een interview dat Geert Wilders gaf van RTLZ? Wilders zei dat alles, dus ook de hypotheekrenteaftrek... bespreekbaar zou zijn. mits CDA en VVD instemmen met een miljardenbezuiniging op wat? Uh, ontwikkelingshulp. Ja, ontwikkelingssamenwerking zeker. Ja, ja, ja. Vlak na het interview trok hij zijn woorden weer terug via Twitter. Alles mag ter tafel worden gebracht, maar standpunt PVV, hypotheekrenteaftrek is ongewijzigd. No way. Dat schreef hij. De tweede vraag. Welke partij maakte gisteren bekend juist niet verder te willen bezuinigen... op ontwikkelingssamenwerking? Um, de CDA. Nee, de SGP was dat. Ah, de staatkundige van ah, de ja, partij van Van ja, der Die hebben gezegd dat ze dat uh, absoluut niet wilden. En zij zijn uh, in de, de Eerste Kamer erg belangrijk voor een Kamermeerderheid. Ik lees u een uh, kop voor uit een krant. De vraag is, waar gaat die kop over? U krijgt uh, drie mogelijke antwoorden erbij te horen. Het citaat is te lief voor de Belgen. Te lief voor de Belgen. Is dat 1. Uit onderzoek blijkt dat Vlamingen... vanwege hun accent meer kansen krijgen in Nederland. 2. AZ won gisteren maar met 1-0 van de Belgische club Anderlecht. Of 3. Henk Bleker vindt dat de oppositie in de Kamer... hem te weinig helpt in zijn strijd om de Hetwiegerpolder te behouden. Ik denk dat het uh, antwoord 2 is. Dat AZ uh, slechts met 1-0 gewonnen heeft. Klopt. En dan is er niks. schreef dat. Ja, te lief voor de Belgen. Minimale uh, overwinning van 1-0. De vierde vraag. Uh, er spelen nog drie andere Nederlandse voetbalclubs in de uh, Europa League. Welke club was de enige die verloor? Ja, dat was uh, Ajax. Ja, daar heb je met plezier of met pijn naar gekeken? Nou, ik heb er helemaal niet naar gekeken. Kijk, ik had wel wat anders doen. te doen. Dus ik heb het wel gedeeltelijk op de radio gevolgd. Je weet al hoe het geëindigd is? Ja, ja, 2-0 verloren. Ja, precies. Nou, ben ik geen Ajax man, maar. Uh... Je hebt het wel meegekregen. Ja, ja. Ik heb ik, het wel meegekregen. Ik laat je een fragmentje horen. En de vraag is: in de vijfde vraag, wie is hier aan het woord? Als ik een uh, mail rondstuur en die blijkt niet tot interne discussie te leiden, maar tot publieke discussie, dan leidt dat af van waar het echt uh, zou moeten over gaan. Dat is uh, Frans Timmermans. Ja, precies. Hij heeft ongenoegen over dat beruchte dubbelinterview... Dubbe ja. van Cohen en Spekman geuit. In een e-mail aan uh, de PvdA's. en die is weer uitgewekt. Ja, je hebt vier vragen goed beantwoord. We gaan door met vraag zes. De Partij van de Arbeid stond ook lokaal uh, onder druk. Hoe heet de burgemeester die vannacht een motie van wantrouwen... en een motie van ongenoegen om zijn oren kreeg? Dat is uh, Aleid Wolfsen van Utrecht. Ja, helemaal goed. motie van wantrouwen overleefde hij ja, trouwens voor de tweede keer. Uh, maar een meerderheid van de gemeenteraadsleden steunde een motie van ongenoegen... tegen het college om aan te geven dat ze het niet eens zijn... met de behandeling van de zaak rond het, rond het Roma-gezin in Utrecht. Ja. Vijf heb je er goed. Uh, je kunt er nog vier maximaal bij verdienen. Dat zou heel mooi zijn. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is, wie bedoelen we? Uh, ik zeg erbij dat als je het antwoord weet, als uh, dus je dus weet over wie we het hebben, dan moet je stop zeggen. goed, komt-ie. Vier. Drie. Wacht. Ik kijk uit over de Griekse zee. Dat is voor vier punten. Nee. Mijn vrouw krijgt mogelijk wel een standbeeld en ik niet. Nee. Ik sta voor het krachtige Frankrijk. Uh, Sarkozy. Dat is hem, ja. Heel goed. Ja, we hadden hier een technisch probleem. Dus dat is even improviseren met wat, met wat, Maar je bent er goed uitgekomen. Ja, precies. Ik kijk uit over de Griekse Zee. En Twitter ontdekte dat de foto die gebruikt wordt... uit een archief van stokfoto's... Uh, uh, gaat van over Griekenland. Uh, mijn vrouw krijgt mogelijk wel een standbeeld en ik niet. Dat was opheffende voorstadje van Parijs. Dat woede van de inwoners. de lokale uh, oppositie wordt binnenkort een levensgroot bronzen... standbeeld van Carla Bruni geplaatst. Nou, kijk eens aan. Ja, jouw nieuwsfactor is zeven. Uh, dat uh, biedt uh, een hoop mogelijkheden. Uh, in ieder geval geen twee.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 Hij komt, sterker, hij is in Nederland. Ook al was een kamermeerderheid in eerste instantie tegen. Al had dat zo kwetsende uitspraken hebben gedaan over joden, christenen en vrouwen. Hij vormt echter geen ernstig gevaar voor de samenleving en dus mag hij komen. Is dat goed omdat Nederland anders de vrijheid van meningsuiting opoffert of had Al-Hadad vanwege zijn uitspraken geen podium moeten krijgen in ons land? De stelling is het is goed dat de omstreden sharia-geleerde geleerde, Al-Hadad naar Nederland mag komen. Met u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070, 7070, 70, 70, dat kost 50 cent. U kunt ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op www.stamp.nl en voor de twitteraars hashtag stampend. De stelling is het is goed dat de omstreden sharia-geleerde Al-Hadad naar Nederland Mag komen, ja. Uh, je hebt dus er vergoed. goed uh, als je 11 bij hebt, dan, uh, dan ben je er overheen, dus uh, dat betekent dat je 90 seconden tijd zoveel mogelijk vragen van mij krijgt ja. en dat je die zoveel mogelijk goed moet beantwoorden. Maar elf is geen onoverkomelijk aantal, maar ik hoop dat je zelfvertrouwen beloond uh, met zal een mooie het week. Hangen, zeg. maar We gaan het proberen. De Nationale Nieuwsquiz. Europarlementariërs, willen dat wie in maart aanwezig is... bij een debat over het PVV-meldpunt? Uh, Rutte. Is goed, reizigers van welke luchtvaartmaatschappij... zijn gestrand vanwege een plotseling faillissement? Uh, Australian Air. Ja, Air Australia. De koninklijke familie is ingesneeuwd in welk dorp? Leg. Is goed, welk bedrijf maakte gisteren bekend... ondanks een hogere omzet een verlies hebben geleden van 62 miljoen euro... Geen idee, Nobelprijs Nobel, Carlo Boschardt, Ali B. en Afro Jack nemen plaats in de jury van welk evenement? Nationale Songfestival. Is goed, drie marktmeesters van welke Amsterdamse markt worden er van vandaag's meer geld te hebben aangenomen? Albert Kuip. Nee, Dappermarkt. Welke straf heeft de Nigeriaanse onderbroekterrorist gisteren gekregen? Levenslang. Is goed, welke sociale media website maakt de bekend adresgegevens 18 maanden op te slaan? Uh, Facebook. Twitter. De voorlopige rechtenis van de Russische bommelder die op Schiphol is, werd aangehouden is verlengd met hoeveel dagen? Uh, 40 dagen. Nee, 14. Welke Nederlandse voetballer heeft Schalke 04 in de tweede ronde van de Europa League uh, behoed Dat is goed. De Republikeinse presidentskandidaat Santorum heeft een advertentie gelanceerd... waarin lookalike van wie met een machine te zien is. Pas. Met Romney. Welk bedrijf heeft sinds afgelopen maandag zo'n 450 meldingen ontvangen... van mensen die zeggen schade te hebben geleden door het afsluiten van een e-mail? KPN. Is goed. In welke stad heeft de Russische miljardair een penthouse van 88 miljoen dollar gekocht? Is goed. De Britse prins William en zijn vrouw Kate zullen worden vereeuwigd als wat? Wasse beeld. Barbie Pop. Welke politicus heeft aangegeven vanavond een debat te gaan met omstreden moslimgeleerde Al Haddad? Uh, Tofek Bibi. Is goed. Welke zangeres en TV's tante zal optreden op de uitvaart van Whitney Houston? Um, pas. Rita Franklin. De NMA is begonnen, onderzoek begonnen naar mogelijke kartelpraktijken voor wat voor handelaren? Uh, pas. Kunsthandelaren. Ja. Er oh, gaat <laughs> een type zucht hier. <laughs> Hoeveel heb je er, denk je? je ik er... denk 9. Ja, dat denk ik ook. Je hebt inderdaad 9. Wat een zucht, wat een zucht. Ja, dat betekent dat jij weliswaar met een mooie score van 63 het pand uitgaat. En met twee kaarten voor de beeld en geluid experience en onze mooie lunchradio, maar niet met de hoofdprijs. Helaas. Dank dat je hier was. Dank je wel. Ja, dat betekent dat wij voor het eerst in de eerste geschiedenis drie kandidaten hebben... die alle drie um, de, um, de weekwinnaar kunnen worden. Wat we gedaan hebben is dit. We hebben ze gebeld en we hebben ze allemaal een vraag gesteld. En die vraag was... Um, Nederland en Polen lagen deze week overhoop... voor het meldpunt Oost-Europeanen van de PVV. Wat we wilden weten is... wat was in dollars het bruto binnenlands product van Polen in 2011? Uh, het antwoord wat wij telefonisch opgehakt hebben was... Job Eckhart uit 51, die heeft gezegd uh, uit Smilde 3 miljard dollar. Christian Marks die zei 100.000 dollar. Dat is een beetje weinig, denk ik zo. En Maarten Verhoeven die zei 100 miljard dollar. Het goede antwoord is 765,6 miljard dollar. Dat betekent dat Maarten Verhoeven degene is die ik kan feliciteren. Maarten. Ja, goeiemiddag. Van harte gefeliciteerd. Ja, geweldig. 300 euro is voor jou...